Volgens Turkse media heeft de Nederlander ook in Afghanistan gewerkt en is hij in Turkije met een diplomatiek paspoort. Hij zou afspraken hebben gemaakt met leden van de Syrische oppositie en hen geld hebben gegeven. Limburgse apothekers staan voor de rechter om miljoenen fraude. Het gaat om de twee eigenaren van Verenigde Apotheken Limburg. Volgens het Openbaar Ministerie werd er gerommeld met de administratie. Ze brachten medicijnen twee keer in rekening. Ze lieten klanten ervoor betalen en dienden ook een declaratie in... bij de verzekeraar, zegt het OM. Zo zouden ze ruim 17 miljoen euro hebben opgestreken. De apothekers ontkennen de fraude. Het dodental na de brand in een winkelcentrum in Siberië blijft oplopen. De Russische minister van noodsituaties zegt... dat zeker 64 mensen om het leven zijn gekomen...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 De imam had in de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk al een gebiedsverbod gekregen. En dat is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding verlengd. Het weer dan nog. Afwisselend zon en stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit, ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. van de probleem hier. Ik had om te beginnen een drankprobleem, ik kon het niet meer betalen. Dan ga je nog meer van zuipen. Hè? Zoveel dat mijn vriendin het niet meer kon betalen. Krijg je een relatieprobleem? Moet je het uitpraten? Nou, dat was ik goed in. Dat was in drie seconden uit. Het woord zegt het, moet je het ook doen. Ook, hè? Ik ben nou zo'n 42. Hè? Ik vind dat ik dan toch wel eigenlijk oud genoeg ben... om aan zo'n zaal hier in Den Haag eens een keer een advies te geven. Vindt u ook niet? Zal ik eens een advies geven? Nou goed, luister goed. Hè? Een advies. hè? Als je nou hartstikke moeilijk hebt gehad in je leven, mag je van mij naar een psychiater of een psycholoog. Bijvoorbeeld de incest thuis of uh, iets in de Tweede Wereldoorlog. Want er zit gewoon een schot los wat bij niemand los zit. Dan mag je van mij even gaan ouwehoeren. Dat mag. Maar een relatieprobleem, kom op nou niet doen. Nee. Mijn vader die zei altijd van ouwehoeren, word je niet gel. Dus hou dat geld in je zak en haal er wat anders uit. Bekijk het, hè? Nou, toen ik 30 jaar was, was ik nog onaangepast. Ik was nog onaangepast. En er waren al vrienden van mij die toen in die leeftijdscategorie... al aangepast waren. Dan ben je een geit als je dan al bent aangepast, jongen. 28, 27, waren ze al aangepast? Alles in een koophuis. Een abonnement op het theater. Sorry, dat haal ik eruit. Uh... Ze hadden een koophuis, een werkster, een oppas, een tuinman. Ze hadden zoveel personeel, ze waren bijna wettelijk verplicht een ondernemingsraad te beginnen. Joh. Dat is niet normaal. Als ze zelfmoord wilden plegen, moesten ze het aanvragen bij het GAK. Dat is toch niet leuk meer? En die gasten liepen toen, in die tijd, heb ik het over tien jaar terug, die aangepaste gozers liepen rond in van die achterlijke zelfgebreide trui. Met van die blokken en die strepen en die ballen. Daar heb ik toen eens over nagedacht. En dat was toch een teken hoor, zo'n trui aan hebben hoor. Als je zo'n trui aan had, dat was toch een teken van deze jongen is bezet. Want er is een vriendin die die achterlijke klote trui in elkaar op zit te breien. Ja, aan mijn lijf zo'n trui niet, hè. dat snappen jullie nog wel. Maar nee, ik zat lekker onaangepaste kantel op mijn dertigste in de kroeg, jongen, heerlijk. En dan kwam er af en toe nog wel eens een hele mooie meid op je af van twintig jaar, hoor. En dan dacht je toch wel even... Uh... Ik ken alleen haar genezen, denk ik. En dan zei die meid, heeft u een vuurtje, meneer? Ja, ja het was sliedig. Het was niet altijd even leuk, hè? En wat deed je nou eigenlijk in die kroeg om aangepast te zijn? Wat zat je nou te doen? Je was jammer genoeg je illusies kwijt. Je geloofde niet meer in sprookjes. Nou, je idealen kon je ook nog maar op één hand tellen, zeg. Want je was uh, flink gedesillusioneerd door de onrechtvaardigheid... en tegen de muur van de ongelijkheid waar je met je kop tegenaan liep... als je wat aardigs wou doen in de wereld. Dus je was een beetje chagrijnig aan het worden. En weet je wat je dan doet als je 30 jaar bent? Dan ga je plannen maken. Je bent nog jong, het roer kan nog één keer om. Er gaan plannen gemaakt worden. En bij ons hadden die plannen op de een of andere rare manier... allemaal te maken met bier. Ja, dat is herkenbaar hier, geloof ik. hè? Ja. Dat je met z'n allen in de kroeg zat... en dan gingen we met z'n allen een nieuwe kroeg beginnen. Weet, dat soort idiote plannen. Ja. Weet je wat het meest populaire plan was in die tijd? Heb ik het over tien jaar terug, hoor. Dat was een camping beginnen in het buitenland. <lacht> Is dat nog steeds zo, joh? <tieden> Doe dat niet, hoor. Ey. Een beginnen in het buitenland, joh. daar kun je geen stuiver mee verdienen. Ik had destijds een stijf, vriend die had een waanzinnig goed plan om een camping te beginnen in het buitenland. En dat is toch mislukt. Ik zal dat uitleggen. Hij zei op een dag tegen mij in de kroeg: Harry, ga je wel eens kamperen in het buitenland? Ik zei: Tuurlijk. Hij zegt waar? Ik zeg in Portugal. Hij zegt logisch. En waarom? Ik zeg: Ja, logisch. Daar is het bier het goedkoopst. <tieden> Hij dacht in bier hè? nou goed. Hij zei, maar wat is de klote aan Portugal? Ja, weet ik ook. Het is overal van die vuile, vervelende, keiharde rotsgrond. Je wordt er helemaal lijp van. Te beuken, te beuken met die rottent. Ik bedoel, je gaat van huis met haring je komt thuis met palingen, je wordt helemaal lijp van. Ja toch, hè? Je staat twee uur te beuken en te beuken, het scheelt je toch twee uur zuivere zuiptent? Toch hè? Nou had hij wat opgevonden. Hij had zo'n stuk van die rotsgrond gekocht in Portugal. En dan had hij van zijn laatste geld twee vrachtwagens gehuurd. En van zijn allerlaatste geld had hij twee bergen vette klei gekocht. En die bergen vette klei gingen in die vrachtwagens. Zijn vriendin in de eerste vrachtwagen, hij erachteraan. En die andere, het zag eruit als een soort reddende klei-kameel, zou ik maar zeggen. En dat ging dan naar Portugal en dan gingen ze daar die vette klei over die hectare rotsgrond uitleggen smeren. Zodat als de mensen kwamen kamperen, met zo'n bek van gat, verdamme, we moeten weer gaan beuken van... ...hé hey, zeg, hier gaan ze lekker in zeg, hey. ga mee naar de kantine. Nou, en die beheerde hij. Kun je voorstellen dat plan? Nou, het is goed plan, hè. Nou, is fout gegaan. En waarom gaan plannen vaak fout? Ze gaan vaak fout, omdat ze gerealiseerd worden. Ja, dat sta je van te kijken. Maar zo gaat het vaak met plannen. Is het plan gerealiseerd? Heeft iedereen geen bal meer te doen? En dan begint ellende ergens anders omhoog te kruipen. Dat nou, was bij hem ook. Hij kreeg daar een jodelend relatieprobleem zeg, met die vriendin. Die meid hebben hem daar in zijn eentje laten zitten, zeg. Portugal. Zat hij daar in zijn eentje, zeg, met zijn pik in de vette kleer. <lacht> te wachten op een aardbeving, zou ik maar zeggen. Ja, en dan kwam hij terug, de kroeg in en dan hielden wij hem vrij, want we vonden het hartstikke zielig dat hij nou alleen was en in de steek gelaten. En hij had zo'n bui van, man left, nooit meer en lef. Je kent dat wel, hè, van die grote koppen, van nooit meer en altijd grote woorden. En hij nam nooit meer verkeering, zijn we solidair gebleven. De hele tijd werden wij koningszwervers, je geen vaste vloerbedekking, geen vaste verkeering. Dat was het, koningszwervers, dat werden we. Hadden al die koningszwerfers in no time weer in Koninginnen aan de haak geslagen. En dan ging het hele zootje centraal verwarmd en overdekt weer verder. Dus het stelde niet zoveel voor, hè. En dan waren er een paar, die bleven echt alleen. Maar dat had niks met principe te maken, maar meer met hun uiterlijk. <lacht> ja, en die gingen het toch raar doen. Hadden grote bek gehad, vroeger altijd. He, he, blijf vrijgezel, jongen, aan mijn lijf geen vrouw, joh. En dan ineens werden ze 30, 31 en dan waren ze ook opeens een partner. Ik wil ook een partner. Weet je wel, ja, daar ben ik maar gek van, jongen. Ze gingen steeds een lijper doen om ook een partner te krijgen, jongen. Kom er een vrouw van 86 voorbij? Artiest in het licht. Ja, gaan we zeker kijken naar de volgende artiest. En dat is Teddy Pendergrass. Hij is geboren op 26 maart 1950 en overleden in 2010. En Teddy was een van de bekendste R&B-zangers in de jaren 70 en 80. Zijn carrière begon als drummer van de groep The Cadillacs... die al snel opging in Harold Melvin en The Blue Notes. Melvin nodigde hem uit de zanger van de groep te worden... De groep kende hits als uh, I Miss You, Bad Luck en Wake Up Everybody. En van het nummer If You Don't Know Me By Now werden 2 miljoen exemplaren verkocht. Als solozanger had Pendergrass succes met songs als Close the Door en The More I Get, The More I Want. Op het album Hold Me van Whitney Houston zingt hij een duet met de solzangeres. Een, uh, door een ernstig auto-ongeluk met zijn Rolls-Royce in maart 1982 raakte hij verlamd. En drie jaar later verscheen hij in een rolstoel voor het eerst weer op het podium... tijdens het Live Aid concert in zijn geboortestad Philadelphia. En in 1998 verscheen een autobiografie van Quendacross. Eh... Uh, Welk nummer gaan we ook weer luisteren van hem? Ik heb er eigenlijk geen idee. Nou, iets met het licht wat uitgaat: Turn of the Light. Oh, turn of the Light, ja. Okay. Hé, hey, maar uh, leeft hij nog wel steeds? Nee, in 2010 is hij overleden. Oh, 2010 is ja, hij overleden. Ja, okay. ja, ja, ja. Nou, we gaan uh, toch nog even naar hem luisteren. Ja, mooie stem hoor. Tonight I'm in a romantic mood, yeah Let's take a shower, shower together I'll wash your body, you wash mine, yeah Tweet, you're so sweet Turn off the lights And let's get it cozy See, you're the only one In the world that I need I wanna love you Love you all over Tonight I'm in a sexy mood, woo woo, The Light a candle. Girl, there's something that I, I want to do to you. special mm -hmm. train Ja, Dolly, onze Joop van Nes laat zich excuseren. Want ja. die is zo verschrikkelijk druk, die man. Ja. Die kan ons niet te woord staan. Ja, dat is jammer. Ja, ik krijg een aantekening nu hoor. Ik, ik zet een aantekening. <laughs> ja, u weet het, luisteraars. Normaal gesproken uh, praten we nu met, uh, met Joop van Nes. En die uh, vertelt ons altijd wat het afgelopen weekend allemaal is gebeurd in Zandvoort. En ja... En één dingetje kan ik dan zelf ook wel vertellen... van wat er allemaal gebeurd is. Het is namelijk een heel sportief weekend geweest in Zandvoort. Uh, er hebben ontzettend veel mensen gewandeld, hardgelopen uh, en gefietst. En dat is allemaal helemaal breed uitgezet en gevierd en gedaan. Dus um, daar kan ik best wel wat over vertellen. Het waren, er waren 12.000 hardlopers... en die hebben een echt een spectaculaire dag beleefd bij Runners World Zandvoort circuitrun. En op het circuit Zandvoort kwamen gisteren geen racewagens in actie zoals normaal... maar die 12.000 hardlopers dus die deelnamen aan de 11e editie van de Runners World Zandvoort circuitrun. Op het programma stonden de afwisselende halve marathon, 12 kilometer, of de vernieuwde 5 kilometer... Ook sporters met een beperking konden dit jaar voor het eerst in actie komen... tijdens het unieke hardloopevenement op het legendarische race -circuit. De wedstrijd over 12 kilometer werd bij de mannen gewonnen... door Joel Ayeko uit Oeganda in 35 minuten en 52 seconden. En als vrouw werd eerste afgeslag, uh, afgeslacht... Oh, mij. Nou, afgevlacht bedoel ik. Oh, wat erg. De Keniaanse Tabitha... Kichia. En zij rende de 12 kilometer in een tijd van 41,08 minuten. Je krijgt een prestatie als je afgeslagen bent. of het oh, erg Je Je dacht nog zo hard lopen. Ja, ja, ja. Oh, of ze liep oh, juist oh. zo hard om het te voorkomen natuurlijk. Ja, dat, dat kan ook natuurlijk. Dat uh, iemand erachter na zat. Dat zal dan Ronald Schreuer uit uh, Egmond aan den Hoef zijn geweest. Want die is als derde geëindigd. Oké. Okay. Nou, ook werden er het afgelopen weekend door uh, Le Champion... de wandeltocht 30 van Zandvoort georganiseerd... en het fietsevenement Omloop van Zandvoort. En in totaal kwamen in en rondom de Noord-Hollandse Badplaats... maar liefst 22.000 sporters in actie. En de twaalfde editie van Runners World Zandvoort... Circuit run vindt plaats op zondag 31 maart 2019... En de inschrijving gaat half oktober 2018 van start. Zet het in uw agenda als u mee wilt doen, want het is zo vol. En kijk voor meer informatie eventueel op www Nou www.zandvoortsequirun.nl dus... oh. Oh. Ja, ik, ik, ik wil je niet in de reden vallen, maar uh, jij had het net over uh, Harold Melvin en de Blue Notes. Ik denk, nou, die zoek ik even op. En dat ja. mooie nummer, If You Don't Know Me By Now, werd dus door die groep uitgebracht. En niet door de... Maar misschien zong hij het wel, die, die artiest van net. Ja, die was, die was uh, zanger bij die groep. Ja. ja. Dus we gaan nog een keer naar hem luisteren. Maar nu dus in de formatie Harold Melvin en de Blue Notes. All the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 like children when we argue your father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 Ja, dolle. Als je me nou nog niet kent, de... als je me nou nog niet kent, dan zie ik het tot triest in, hoor. Ja, maar ik kan jou wel, hoor. Ik oh, kan, kan jou. wel. Dat je mij wel kent, natuurlijk ook. Ja dat, kun, dat, dat je zeggen, ja. Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Hé, kan je wel zeggen. we hebben nog artiest in het licht, toch? Oh, we hebben er nog ja. wel een paar. We, we, we kunnen nog, nog steeds van. kiezen. Ja. ja, nou, dan gaan we <laughs> dan weer. Artiest in het licht. Wie heb je voor ons? Uh, wat zullen we doen? Paul Hester? Ja, lijkt me goed. Ja, van, ja. Uh, dat is. Uh, waar is mijn tekst? Waar is Paul? Paul. Paul. Oh, daar is hij. Paul is er. Paul Newell Hester. Geboren in Melbourne op 8, juni, 8 januari sorry, 1959. En daar is hij ook overleden op 26 maart 2005. Dus ja, veel te jong natuurlijk. Hij was de Austra Australische drummer in de Australisch-Nieuw-Zeelandse band Split, Ends en Crowded House. Zijn moeder werkte als jazzdrummer en hij kreeg zo al op jonge leeftijd door zijn moeder de drumstokken in de handen gedrukt. Hij had verschillende baantjes voordat hij in 1980 zijn eerste, baan, euh, zijn eerste band oprichtte met de naam Checks. En deze groeide uit tot Deck Chairs Overboard. Eind 1983 zat de Nieuw-Zeelandse groep Split Ends zonder drummer... en op advies van Rob Heerst en Midnight Oil werd Paul gevraagd voor een auditie. En hij kreeg de baan. En nadat Split Ends in 1984 uit elkaar ging... vormde hij samen met Neil Finn een nieuwe band, Crowded House... die internationaal heel veel succes had. En in 1994 stapte hij tijdens de Amerikaanse tournee uit de band... Hij noemde de druk van het toeren en zijn afnemende motivatie voor de band als zijn redenen. Sinds die tijd was hij wel druk met tv en radiowerk en opende hij een restaurant in Elwood Beach, dat is een deel van Melbourne, waar hij ook woonde. Hij heeft daarna in verschillende bands gespeeld, waaronder Largest Living Things, uh, Tarmac, Adam met Nick Seymour en McSweeney. Het kwam als een schok voor velen toen Paul op 26 maart 2005 dood werd aangetroffen in het El Elsternwick Park in Melbourne. De 46-jarige muzikant had zichzelf door ophanging van het leven Hey, je, hebt het, je hebt het toch over Paul Hester, hè? Ja. ja want hij staat niet in je lijstje namelijk. Dus ik heb hem ja, ben... ik, uh, ik, heb, ik heb een nummer erin gezet van... Uh, uh, van uh, hey, ik zeg die bij crowded... crowded House. Oh, van Crowded House? Ja. Ja, dat is een valstrik. Dus ik, ja, een <laughs> beetje wel, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar uh, uh, ik hoef er niet meer over te dromen, want het is gewoon over. Natuurlijk. Het is over met hem, ja. Zijn droom is voorbij, ja. ja. traveling with me Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Tijdens het Greek Food Festival in de Q-Factory Amsterdam... werd gisteren de uitslag bekendgemaakt van de wedstrijd De Beste Griek 2018-2019. De lezers van Griekenland Magazine verkozen, en nu wordt het spannend... restaurant Viloxenia Zandvoort tot absolute winnaar.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 In maart 2017 hebben drie inwoners van Zandvoort via een burgerinitiatief... een verzoek bij de gemeente ingediend om een 500 tot 600 meter lang hek te plaatsen... in de duinen, zodat herten niet via de route Zuid het dorp in kunnen komen. Het verzoek wordt in samenwerking met Waternet door de gemeente Zandvoort ingewilligd. Er komt een 700 tot 800 meter lang hek van 2 meter hoog...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 Reden daarvoor is dat voor het eerst nog geen enkele gemeente zich vrijwillig heeft gemeld... om de ooit zo gewilde intocht te organiseren. Volgens de omroep dringt de tijd omdat het voorbereiden van de festiviteiten nogal wat tijd kost. Daarnaast wil de partij laten zien hoe mooi de intocht is in Zandvoort... want elk jaar is het in Zandvoort een spektakel. De boot van de KNRM vaart met de zint het strand op... en het is uniek dat dat dan ook landelijk getoond kan worden al dus de lokale fractievoorzitter. Zandvoort zou ook geschikt zijn omdat er al vele jaren een geweldige Sinterklaas-intocht plaatsvindt... die vlekkeloos wordt georganiseerd. Daarnaast vindt de partij dat het organiseren van de landelijke intocht een promotionele kans biedt voor de badplaats. De stoomboot heeft de laatste jaren volgens Geuransson ook Witte Pieten aan boord... maar zij is stellig over de kleur. Zandvoort heeft al jaren zwarte pieten en volgens haar moet dat heel goed kunnen. Dan een laatste berichtje. Een 31-jarige Haarlemmer is vannacht tot twee keer toe aangehouden voor rijden onder invloed. Nadat op het politiebureau zijn rijbewijs was ingevorderd... sprong hij weer in zijn auto en werd hij dus opnieuw aangehouden... Agenten zagen de man rond kwart over twaalf over de Bakenessegracht Gracht rijden. Hij slingerde, had veel ruimte nodig om een bocht te maken, reed zijn bandlek en miste op een haar na enkele geparkeerde auto's. Het vermoeden van de agenten bleek juist te zijn: de man had te veel gedronken. En om precies te zijn: drie keer meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol. Op het politiebureau werd zijn rijbewijs in beslag genomen en kreeg hij een rijverbod. Nou, dat bleek dus aan dovenmans oren gericht, want hij sprong dus gelijk zijn auto in en hij reed zelfs met hoge snelheid weer weg. Uh, ze vermoeden dat de politie dat niet zag, bleek onjuist. Na een korte achtervolging werd de man voor de tweede keer in dezelfde nacht aangehouden. En ditmaal dus niet alleen voor het rijden onder invloed, maar ook voor het rijden zonder rijbewijs. Tot zover het regionale nieuws. Daar gaan we snel over naar het weer, Dolly. Ja, ja, het blijft vandaag droog en er zijn flinke perioden met zon. Maar aanvankelijk hadden we eerst wat nevel en mist. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke perioden met zon en is het droog. De wind waait naar zuid en de temperatuur daalt naar een graad of 2... Morgen neemt de bewolking toe en in de middag gaat het geruime tijd regenen. Dus mensen genieten lekker van hè, vandaag. De zuidenwind neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. Na een nacht met regen is het woensdag wisselend bewolkt met in de middag enkele buien. De wind waait matig uit het westen en de temperatuur stijgt naar een graad of zeven.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 zo'n mooie middag en dan zeggen we hallo tegen de, tegen de hemel say hallo to heaven dolly wat een, een, een heftig nummer heb je uitgekozen ja als liedje van de sidekick ja dit. soms heb je gewoon een heftige bui hè oké okay, ja. want heb ja, dit repertoire heb je dan meer uh, hang naar zeg maar dat je zegt van nou oh, dat oh is. soms vind ik dat zo leuk weet je wat ik soms ook heerlijk vind en dat zit ik dan keihard uh, met mijn koptelefoontje op thuis te doen want dat kan ik niemand anders aandoen dat crunchen Crunchen? Ja, ah, jongen, met die jankende gitaar in oh. de uh, uh, uh. Oh, ik kan dat soms zo leuk vinden, jongen. Oké. Okay. Ja, ja. Goh. Ja, nou ja. Uh, Luister maar Nee, maar dit, ik, hou van, ik hou van rock. Ik vind ook het programma van, van Angela op de dinsdag tussen 7 en 9 altijd heel leuk om naar te luisteren met echt die, uh, die zware metalen. Hè? Ja. Heavy metal. Ja, hoor. Ja dat, ja. ja, dat is voor u niet zo leuk, want je hebt daar een heel weekend last van. Dat is waar. Dat is waar. Ja, maar dan moet hij eigenlijk gewoon eventjes een wandelingetje gaan maken in zijn ja. scootmobiel. Ja, dat is. Ja, het is de, de, ja. Je zou zeggen, het is wel een man van staal, maar, maar ja. <laughs> maar <laughs> hij is van hij metaal. Hij ook vlak bij het dus ik. Dat, dat is waar. Dan Zou je zeggen van ja, dan moet je dit soort muziek toch? Ja, ik weet niet of ik u het er echt van houdt, maar ja, Angela wel. Dat is. Ja, ja. Dat, dat zoek je zo niet achter zo'n dame als je er tegenkomt. Nee, dat is ook weer waar. Maar ja. Ik vind, ik vind het ook vaak heel leuk om naar te luisteren. Okay. Ja, ja. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er helemaal niks mee. Hoor. Maar goed, nee? Dat, nee, dat is... maar ja, goed. Ze hebben al die duiven, wat die bedoelde. <laughs> <laughs> Hé, hey, we gaan weer eventjes... Uh, Een artiest in het licht. Een artiest in het licht zetten. Artiest in het licht. Een hele bijzondere, toch? Lolly? Ja, want we willen even uw aandacht vragen voor Ellen Silvestri... Uh, hij is vandaag jarig, geboren op 26 maart 1950 in New York. En hij is een Amerikaanse componist van filmmuziek. En dan zult u denken, uh, uh, Geen idee, schiet mij maar lek. Nou, hij heeft heel veel samengewerkt met regisseur Robert Zemeckis. Zoals bij bijvoorbeeld, nou en daar gaan ze komen. Hè, dan zegt u, hè, die, die? Ja, die. Forrest Kamp heeft hij de muziek voorgeschreven. Back to the Future. Ja, allemaal uh, heel films Ja, yeah, Castaway, Flight of the Navigator, Romancing the Stone, The Polar Express, The, Rumi, the Mummy Returns. Oeh. nou en, en, en nog veel, en veel meer. En hij ontving een Oscar-nominatie uh, voor de beste filmmuziek voor Forrest Camp. En ook uh, met het beste filmlied voor Believe. Dat was gezongen door Josh Groban in The Polar Express. In plaats dat ik dat nou eerst even lees voor dat ik ga zoeken, dan had ik misschien dat nummer uit kunnen zoeken. Nou ja, goed. Hij won een, een Grammy Award voor de muziek de Polar Express in de categorie Best Song Written for Motion Picture. En voor uh, het lied Believe dus. Uh, hij componeerde ook de muziek voor de televisieseries Starsky Hutch, Chips, Tales from the Crypt. En in 2014 componeerde Sylvester 13 afleveringen lang De muziek voor de documentaire serie Cosmos, A Space Time Odyssey. En hiermee won hij in 2014 twee Emmy Awards in de categorie Outstanding Original Man Title Theme Music. en Outstanding Music Composition for a Series. Nou, vindt niet prachtig? Ik zit helemaal. Die uh, mogen we toch wel even in het licht zetten, hè? Zo'n bijzondere artiest. Hè? te luisteren. Ah, ja, componist. Ja. Uh, we, gaan, we gaan hem gewoon draaien. Ja. Ik, ik ken het nummer niet, jij ook niet, geloof ik. Nee, niet, maar, niet, niet, niet echt niet, heel nee. goed, nee. Nou, luister, naar een huiver zou ik zeggen. Best wel, best wel mooi. Het is een heel kort liedje. 1 minuut 48 seconden. Ja, maar wel heel mooi, hè? Ja. ja, ja. Een beetje, het heeft een beetje uh, enigma-achtig... Uh, ja, klopt, uh, klopt. Ja, hè? Ja. Nou, dan gaan we die ook nog maar even draaien. Enigma met Return to Innocence. Niet de Lion King, die dit hoor. We hebben er niks mee te maken. Ja, Dolly, jij vertelde me net dat je best wel een hoop werk hebt... om al die artiesten in het licht te... Ik hoor niks hoor. Hoor je niks? Dat, dat. Oh. Heb je je koptelefoon niet op? Ik zat aan het verkeerde apparaat. Ja, dat dacht ik al. Is maar goed, dat het niet op de hartbewaking gebeurt. Als uh, uh, ja, je dan op uh, uh, het verkeerde uh, uh, apparaat uh, zit. Nou, nou is het inderdaad luk. misschien maar beter dat ik de gezondheidszorg uit ben gegaan. Ja, ja dat merk je nu, hè. Dan, dat dan dat klopt, het klopt het niet meer, hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee echt niet, hè. Nee, weet je wat ik zat te doen? Nee. Uh, ik, ik zat tussendoor even naar dat nummer te luisteren van die Alan Silvestri, dat ja, belief van de Polar laptop, Express. Dat ja, dat deed ik op mijn laptop en ja. daar was ik weer op in. Was ik vergeten. Maar ik ben blij dat ik daar niet voor gekozen heb. Weet je waarom? Nou. Ja, jij gaat gillen. Ah! Het, is, het is een kerstnummer. Oh. <laughs> Ja, dat, weet, dat, weet, dat weet Orno natuurlijk niet. Maar Orno zit er nou bij, Maar we hadden hier gisteren we hadden we een, een technische storing. En, uh, en uh, programma, de automatische playlist, zeg maar. De, daar stonden allemaal kerstliedjes in geprobeerd. dus ja, mensen, waren ineens Allemaal opgenomen. mensen in Zandvoort waren allemaal in een kerstmoment tafel. GELACH Nee, ja, dat, dat ja, is gek uit ja. natuurlijk. Maar er maar ja. kwam allemaal kerstmuziek, dus er was iets niet goed. En ja, onze technicus, die was aan het werk, die kon ook niet op afstand. 1 2, 3? Nee. Kon die het allemaal niet uh, herstellen. Dus. En het nieuws kwam ook niet meer voorbij, dus, uh, de reclame kwam niet meer. Dus er was, was even paniek hier in Zandvoort. Ja, ja, ja, we, hebben ook, ja. we hebben ook het stressteam gebeld. En ja, uh, poli ja, politie, ja. Is Polities, ja. politie is gekomen. BHV? politie is gekomen. ambulance, ook weer, is ook, ja. ja, ook weer. Brand, ja, brandweer. Ja, ja. ja. Rook erbij. Maar... Ze hadden zelfs Willem-Alexander al opgeroepen. Maar... Ja. Ja. ja. Ja. Nou goed, ja, je, je moet ook het maximaal moet je, moet je inschakelen. Nou, ja, die komt binnenkort wel <laughs> naar Zandvoort. Ja, maar dat was weer ergens andersom. Hè? Niet is het er, niet is het op... echt waar? Wat ja, wat... naar Nieuw-Unicum komt ze. Oh, dat is op zich al een Unicum natuurlijk. Ja, zeker. weten. Ja. ja. Oh, wat leuk. Ja. Oh, wanneer gaat dat gebeuren, Dolly? Uh, ik geloof ergens in april. Maar ik weet niet. Okay. Zal ik, moet ik even opzoeken? Uit de telefoon, nou hoor ik het nou. Oh, no, de telefoon. Ja. Nou, dan, ja. dan gaan we even of een plaatje... Of we willen de... ophouden over die kerstliedjes. Ja, <laughs> ja. nou, uh, uh, neem jij hem even op? Ja. Dus oké, oké, oké, oké. Nou, wil ik weten... Nou, wil ik weten wie er aan de lijn is ook. Hallo, hallo. Hallo, wie is u? U spreekt met Bruis. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent in de uitzending. Oh mijn god. Ja, oh mijn god ook. God is altijd in de uitzending, hè. Het kinderke Jezus ook. bij Het kinderke Jezus is ook vaak in de uitzending. Zie je hem ja, maar daar zouden we het niet over hebben, hè? <laughs> <laughs> nou ja, u begint erover, meneer. <laughs> ja, neem me niet dadelijk, hoor. Nee, ja. ik neem u niet voor twaalf, hè? Nee. Nee, nee, nee. We nee. hebben <laughs> graag, uh, graag een kerstnummer, want uh, we zitten hier met een man of vijftien te luisteren. Ja. En, uh, ja. Het bruis we wel aan die kant. Maar niet, maar het bruist, het, uh, uh, uh, jullie zijn de enige die het namelijk nog doen in Nederland. Ja, ja, ja. ja. Wij, wij houden vol. Een uh, uh, en dron. Ja, ook natuurlijk. Ja, ja. ja. <laughs> nou, ik mag het uh, rustig af, uh, mevrouw Dolly. Ja, dat is goed. Maar u wilde flappie horen, hè? Ja, Had ik dat goed begrepen? Of liever een ander nummer? Nee, nee. nee laat jij Flappy horen. Dat is wel goed. Ja, ik zal even vragen aan Charlotte of hij zijn Flappy bij zich heeft. Ja, ik heb ah, ik, ik, ik, mijn Flappy altijd, bij me. Nou... Ik hoor het alweer. weer. Dus hey, Willem, Willem, hallo. Oh, we ook weer. Willem. Over oh, het gezellig. Hey, Willem is was... aan de lijn. Over oh, het leuk. Hij was laatst bij de uh, Boys are back in town deze man, hè? Ja. Ja. Ik... ja. Was u niet de vriend ja. van Eugène? Maar ik volg Willem overal. God, wat, wat zit daar daar nou weer? Ja, ik blijf ja. Blijft er weg? Vrijdag ben je aan de beurt. Oh, dan moet je maar afwachten of ik kan, hè. als of hij wel een beurt wil? Uh, uh, ja, dus <laughs> wel legt ook altijd beslag op me, hè. Dus dat beslag, legt hij op En dan zet nou, hij het vuur uh, hoog. draai je Flappy, maar. Ja, <laughs> jij ja, ja, ja, ja, klets makkelijk, uh, Willem. Want ik moet Flappy wel even opzoeken. <lacht> nou, zoek jij hem eventjes op en uh, Ja, dat... dat, dat. En dan, uh, dan zet ik de auto even verspoort neer, dan luister ik toch nog eventjes. Nog voor de klok van uh, bestand zijn. Twee uur, ja. ja. want ja, dat nare konijn gaat er als een haas vandoor, hè? Ja, dat heb je met paas, hè? Ja, ja, komt door Hans' klok. Heb ik je vorige keer al verteld, hè? Weet je het nog? Ja, ja, hou op, zei uit, hou op. En als die hier langs komt met ogen, dan weet je wat eruit komt. ja is dat. Hij, <laughs> hey Willem, daar komt, uh, die. Van daar konijn, daar komt daar Een komt van konijn, één van die, de hoor. twee. Kijk, dankjewel. Hoi, hoi, hoi. Op verzoek. Dag Willem, doeg. doei. doei. doei.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 Vaders, bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Ja, Willem, bedankt uh, voor, je, voor je inbreng, zeg maar. Uh, jij hebt natuurlijk toch wat met Pasen ook zo rond deze tijd. En dan uh, komen de konijntjes vanzelf van... Ik een kuikentje. Ik heb een kuikentje. Paaskuikentje. Daar Ik je van alles mee doen. Een keer op je... Ja kinderkerig ergens opzetten. Vind je vrouw leuk? <laughs> Kijk <Kukertje. laughs> Willem, bedankt. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, uh, het, is weer om, het is weer voorbij. Ja. We moeten er tussenuit. Tot ja. ziens allemaal. Dolly, hoi. Ja, tot gauw. Ver het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... Twee